De VPRO Radio presenteert het vliegtuig en andere hoorspelen. 17 Nederlandse schrijvers begeven zich op het voor hen onbekende terrein van het radiohoorspel. Dit is Taxi Taxi van Herman Brusselmans. Volg die wagen. Uh, welke wagen, meneer? Welke wagen? Uh. Uh, nou, om het even. Kies daar zelf maar in uit. Uh, is het goed als ik mijn eigen wagen volg? Laten we zeggen het voorste gedeelte. Een schitterend plan. <laughs> je moet er maar opkomen. En dan nu de baan op. Uh. Wat een weertje, hè? Uh. Ja, zegt u dat wel. Uh. Valt knap tegen. Het heeft niet geregend of er liggen op plassen. jij nog een teens schat? Uh. Dankjewel, Betty. Lekker, sexy ondergoed heb je trouwens aan. Uh. vind je, schat? Jazeker. Je weet dat ik niet makkelijk over die dingen spreek, Betty. Maar vandaag kan ik niet ontkennen dat enige opwinding mij niet vreemd Is meneer van het in zichzelf mompelende type? Alleen als ik praat. Geef ondertussen maar plankgas. Of nee, doe maar kalm aan. Mag ik stoppen en dat ouwe om een taxi zwaaiende dametje meenemen, meneer? Ja, doet u dat maar. Waarom niet? We moeten onze ouwe om taxi zwaaiende dametjes niet in de kou laten staan. Ze vormen een uitstervend ras, vooral sinds hun vakbond failliet is. Oké, oh, Goedemiddag, heren. Middag, uh, mevrouw. Dag. Ik moet naar mijn schoondochter. Ja, waar woont het kring? kring hoe durft u. Maar gelijk heeft u wat een kring. Is dat wens? Mijn zoon heeft haar verlaten omdat ze altijd haar sokken aanhield tijdens het vrijen. Werkelijk? Om krek dezelfde reden heeft mijn schoonzusje mijn broer verlaten. En haar twee minnaars en de betonclub. Hé, hey, welke betonclub is dat? Ik zit namelijk zelf ook in een betonclub. Betonclub Le Bal Populair uit Zelk. Dan is het een andere. Ik ben lid van Le Concours Hippique uit Sterrenbeek. Wij spelen te paard. U meent het? Welk paard bereidt u? Een vierkleurend schimmel, een edeldier, een machtig beest, Alphonse luidt haar naam. Zij stamt uit een aloord geslacht... van vieren trekpaarden... uit de steppen van... Abdu Dzaparaz. Oh. Toen haar grootvader acht was... en last kreeg van hoefjecht... Oh. en bloedend tandvlees... Oh. werd Alfonso uitbesteed... aan een keuterboer uit Tremolinos. Oh. Hij kweekte de beste keuters... van heel de Zuid-Spaanse Moet je een overkant schoen. wat een <tie> Jawel, vooral die fietsen lijkt er aan toe, hè. Ja, maar lang niet zo erg als die arme bestraalde rendieren... van de lappen na Tsjernobyl. De voormelde keuterboer uit Tormeline werd op het nippeltje uit de kern... Geen politiek meer. in mijn wagen, en geen politiek in mijn kom, wagen. Was... Zo, moeten we trouwens niet ter hulp snellen? Ach, nee. Huh? Helaas kwam alle hulp te laat... Is het nog ver, uh, mevrouw? Nou, dat valt nog redelijk mee. Mm. Sla hier maar recht af. Yes. En dan allemaal naar links. Ja. Ik ken deze buurt vrij goed. Ziet u die bomen langs de kant van de weg? Ja, die leren het oh, uit. U valt er trouwens En die anyway, ik werk bij de firma die die bomen geplant heeft. Nou, Dat zijn even oude eiken. Ja, we zijn er een tijdje mee bezig geweest. Het was hard werken. En altijd maar die regen. Die regen. En nu en dan die zon. Het wordt een rampzalige periode. Dus u zet in de bomen Maar nou, Vroeger, hè? Tegenwoordig ben ik taxichauffeur. Huh? Of nee, sorry. Hè. Hij is taxichauffeur. Huh. Zelf ben ik niks. Ik bedoel, ik ben momenteel werkeloos. Ja, ja. Het zijn moeilijke tijden. Neem nu de keutelboer uit Duimerlinen. Kijk, kijk daar. Daar, zo... daar. Daar ging er in de lucht. Een ooievaar met roffelproblemen. <tie> <tie> toch, uh, waar had ik het over? Uh, wel ja, thans ben ik dus werkeloos. Werkeloos? Werkelijk? Nou, dat kunt u nog wel beweren. Maar dan vraag ik me toch af, hoe komt u aan geld om dure taxis te betalen? Dat is een boeiende stelling. Vandaag bijvoorbeeld hoop ik erop dat u voor mijn verplaatsing betaalt. Goed, op één voorwaarde. Dat u met mijn schoondochter trouwt. U zou het een tweede zoon voor me zijn. En bovendien hoef ik nog niet meer iedere dag naar haar toe om te luchten. Die rolstoel is verdomd zwaar om te duwen, weet u. Vooral nu het kruim zo veel lekker is geworden. Ik had het er laatst nog over met mijn keuterboer uit Theramolie. Chauffeur, stop eens even. Ik zei. Wat? Wat? Heb je geen uitzicht? Ik kom Tot ziens mevrouw. En nog even achteruit over de hand, heen, meneer over de hand. Zo. Prima idee, meneer. Die oude zeur begon me ernstig de keel uit te hangen. De kwestie is hierbij: wie gaat voor haar rit betalen? Taxi. Nou, wat dacht je van dat uh, taxi. paniekracht om een taxi zwaaiend hoogzwanger gehandicapte biel daar aan de kant van de weg? Poging waard meneer, een poging waard. Maar dan moet u wel even helpen met die rolstoel. Graag, chauffeur. Taxi! Taxi! Of nee, chauffeur. Rij maar door. Taxi! Ik bedenk ineens dat ik rijk ben. Rijk en immoreel. Taxi. Ik betaal zelf wel. zij het tegen mijn zin. Maar betalen zal ik. Taxi! Taxi! Ja, zeker, meneer. Uiteraard, meneer. Dat was Taxi Taxi van Herman Brusselmans. Met de stemmen van Hetty Blok, Peter Drost, Stefan de Walle en Ottolien Boeschoten. U bent even terug bij het voetbal bij Chili, Australië. Klein kwartiertje gevoetbald en het staat daar al 2-0 voor de Zuid-Amerikanen voor Chili dus. Eerste goal na 12 minuten gezien van Alexis Sanchez. Een aanval via de rechterkant en uiteindelijk via de nodige tussenstations door de speler van Barcelona van dichtbij binnengeschoten. En bij hem, bij Alexis Sanchez, begint het eigenlijk ook wat betreft de tweede goal van Chili. Twee minuten daarna. Hij is onder aan de rechterkant. Zegt, geeft de de bal breed naar links en heel veel vrijheid voor Valdivia die van de meter of 14 de doelman van Australië Matthew Ryan passeert. Het is al 2-0 dus in deze wedstrijd uit de groep van Nederland. 2-0 voor Chili tegen Australië.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 zal ver over het middaguur zijn. De zon stak door de Luxaflex heen... en priemde onaangenaam ergens achter mijn ogen. Ik was behoorlijk misselijk. Van gisteravond herinnerde ik me alleen... En de vodka die maar steeds bijgeschonken werd, of door de Finse biochemici of door de Noren. School, in or je har alcohol lege haar massa. Ture lege haar 40 liter alcohol te desinfectionen deres instrumenten. Men die brukker de ik het Wat zegt die Bert? Ook oh, dat een uh, veearts in Noorwegen 40 liter pure alcohol ter beschikking heeft om zijn instrumenten mee te ontsmetten. Maar dat natuurlijk geen enkele veearts zijn instrumenten met pure alcohol ontsmet. Die 40 liter worden wel ergens anders voor gebruikt. Ja, ja. Hoe ik precies op dat feestje voor biochemici of urologen of wat waren het ook weer terecht was gekomen, wist ik niet meer. In ieder geval was ik op sleeptouw genomen door mijn vriend Bert, die uit de States over was gekomen... voor een of ander biochemisch congres. The antibody comes to meet with the odorant. Ja? no. The antibody can't be BSA complicated. They don't do a lot of EM here, do they? There are more conditions than the oodran goes anywhere. See what I mean? What we suggest now is that we make these lobster chemisch maken. The lobster odorant comes from Cuba, no, from Guadeloupe. Ah, I see. Het enige dat ik wel begreep was de drank, en die maakte de conversatie een stuk makkelijker. Die wetenschappers. Ding is zeker, krakende palen staan het langst. GELUIDEN. lag al een uur bewegingloos te dijnen in mijn stoel. Ik had het koud en warm. Ik voelde me nog steeds een losgeslagen kotter na de storm. <kwijde> trok de dekens maar wat dichter om me heen. Ik probeerde die geweldige kater van me af te slapen. Au, kut, godverdomme. Vraag me niet hoe ik aan dat blok Noga kwam. Het lag gewoon op tafel. Ik had nog niks gegeten en het was vast al over tweeën. Tussen mijn oogleden door zag ik het blok op tafel liggen. Ik strompelde erheen. Trapte in wat crackers die ik weet niet wie daar neergelegd had en beet een stuk van het Noga-blok af. Auw! Met de praktijk van Dr. Dong, ja? Met Sally de Lange. Is Dr. Dong er? Ja? Kan ik direct komen? Mijn vulling ligt eruit. Oh, met Noga, zeker? Ja? Hoe weet u dat? Ja, altijd Noga, ja... Even kijken. Ja, u kunt om vier uur, ja. Goed, ja. Ik probeerde me aan te kleden en me zo goed en zo kwaad als het ging te fatsoeneren. <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> half vier trok ik mijn jas aan. verdomme. Met Sally de Lange. Woont er bij u een persoon die Goubrandsdaal heet? Einar Goubrandsdaal. Nee, nee, tenminste, ik geloof het niet. Dat dacht ik al. Dat verkeerde nummer. Was u niet op het feest gisteravond? Jawel. Maar u bent niet Einar Goelbrandsdaal, niet? Nee, wel een prachtige naam, Einar Goelbrandsdaal. Ja, vindt u? Ja, mooi, heel mooi. Dus dit is niet het goede nummer? Helaas. Bent u ook zo dronken geworden? Ja, helaas. Het spijt me van dat verkeerde nummer. Ik begrijp niet goed... Dank u wel. Dank u wel. Ik herinnerde me wel... dat ik mijn telefoonnummer op een servetje had geschreven... en aan iemand had gegeven. Maar aan wie in godsnaam? En waarom? Eén ding is zeker. The postman always rings twice. Dr. Dong. Ah, Sally. Kom binnen. Noga-noga, hè? Ga maar liggen. Ja, eens kijken. Linksonder. Mm. Gaat alles verder goed. Met dit werk ook. Oh, mooi zo. Goed. Dit gaan we even behandelen. Eerst een kleine verdoving. Zo. Willy? Ah, de muziek, Willy. Of u het gelooft of niet? Ik bevond me in een benarde situatie, die zich ongeveer zo laat voorstellen. Ik zat op mijn knieën in een laagje water of zoiets. In ieder geval was het koud water dat zacht heen en weer klotste. Ik moest in een dwangbuis of iets gewikkeld zijn, want ik kon mijn armen niet bewegen. Nog wist ik precies waar ze zich bevonden. Alles voelde verstijfd en verdoofd aan... Ik had mijn hoofd naar beneden. En ik zag niks, want het was compleet donker. Wel hoorde ik van buiten geluiden van een scheepstoeter... en het spreken van stemmen in een taal die ik niet goed kon ontcijferen. Als ik mijn hoofd met moeite naar rechts wende... zag ik een vage lichtvlek, die weer verdween als ik mijn hoofd afdraaide. Ik voelde dan wel niets, maar ik moest wel tot de conclusie komen... dat ik of totaal blind of geblinddoekt was. Ik kon maar een paar centimeter voor- of achteruit schuifelen op mijn knieën. Ik nam maar aan dat ik in een kist of zoiets zat. Na een tijd, ik weet niet precies hoe lang... merkte ik dat het water warmer aanvoelde. Alsof het verwarmd werd of... Alsof mijn lichaam kouder was geworden dan het koude water. Of misschien had ik zelf niet gemerkt dat ik in het water geplast had. Dat kon best, want het was niet eenvoudig aan al die lichaamsfuncties te denken... als je ze niet voelde en bovendien niets kon zien. Ik kreeg honger en had ontzettende zin in een verse witte boterham met mayonaise. Ik probeerde me om te draaien wat me uiteindelijk na veel inspanning lukte. Maar het vreemde was dat ik bij elke beweging die ik maakte... een hard geluid hoorde. Alsof ik stratenmakersknieën had. Of... Ja, of ik me in een harnas bevond. Ik was ontvoerd. En ik bevond me op een boot. In een kast of iets... Gehuld in een soort harnas. Wat kon dat voor kolder zijn? Help. Hulp. Help mij. Ik probeerde te schreeuwen. Maar hoe ik ook perste, er kwam geen geluid uit mijn keel. Eén ding was zeker. Dokter Dong en zijn assistente Willy hadden hiermee van doen. Er was iets misgegaan met de verdoving die hij me gegeven had. En ik bevond me nu in een hoge druktank tegen Kessonziekte. De toeter die ik af en toe hoorde... moest een vertekening zijn van het geluid... van een of ander stuk medisch apparatuur. Ik word gered door de hoogstaande technologie van het Vrije Westen. En niemand heeft door dat ik al lang weer bij mijn positieve ben... Help. Hulp. How is our patient? dank, De doktoren. He is doing all right. Pssst. Hallo. Hallo. Get me out of here at once. You see... He is responding quite right. We ship it sure right now. It... À Guadeloupe. Rien à déclarer. Rien à déclarer. Let's open it. Up. En ineens was er licht. Een fel, heet licht scheen in mijn ogen. Die ik meteen weer dicht moest doen. Ik werd opgetild... Be careful, please. Don't break the tentacles. Ik werd opgetild en op iets als warm zand neergelegd. Na enige tijd voelde ik mijn armen loskomen. En ook mijn benen kon ik nu wat bewegen, zij het wat stijfjes. Ik opende mijn ogen in het felle zonlicht... en ik zag palmen en strand en golven van de zee die aankwamen rollen en weggleden. Ik wilde opstaan, maar dat kon ik niet. Ik kon mijn armen alleen maar voor me houden op het zand. Ze waren heel hard en bepanzerd met een... Oranjeachtige schaal. Ik draaide mijn hoofd zover dat ging en keek achterom. Mijn hele lichaam was bepantserd met diezelfde oranje schaal. Hard. En ik rook naar vis. Dat was het moment dat ik iets besefte. En dat besef drong maar heel langzaam door. Ik was veranderd. Ik was in een soort kreeft veranderd. Een schaaldier met scharen als handen en voeten. Een dik pantser om mijn buik en om mijn rug. Ik was een kreeft. Een kreeftgarnaal. Een heel gek dier geworden. Als dit een droom was, dan was het wel een hele nare. De drank. De biochemici. Ze hadden iets in de drank gedaan. En de verdoving. Dokter Donk. Tom... De Finnen, de Noren, Koebransdaal. Die zwakzinnige wetenschappers. He doesn't move. He will. We will observe him in the basin. De avond viel. Ik lag nog steeds bewegingsloos op het al afkoelende zand hoorde de golven onafgebroken af en aan rollen. Maar ik had geen behoefte om het water in te gaan... en me te mengen onder de andere zeedieren. Ik had geen idee hoe ik zo geworden was... en wat ik hier deed. Ik wilde huilen, maar kon niet... What is the maximum approach you can give? He is ready now. Fine. If it binds everywhere, it is interesting. If it binds to cells, maybe it binds to some cells and not to other cells. I want that to be checked. Well, it ought to work. Possibly. I'll send you the antibody. Fine. Yeah. Daarna hoorde ik de stemmen niet meer. Het werd compleet duister. Ik keek op en zag de sterren aan de hemel. Sally, Sally, zei ik. En daarna dacht ik niets meer. Ik legde mijn kop in het zand. Ik geloof dat een van mijn volsprieten afbrak... Ik wist dat ik stervende was. Ik voelde me leeg en eenzaam. En dat was de verwisseling van Wanda Rijssel. Met de stemmen van Cas Enklaar, gerrit jan Reinders, Bart Kiene, Trudy de Jong, Lien Boeschoten en Tom Seidsma. Volgende week vrijdag na 11 gaan we verder met Het Vliegtuig en andere hoorspelen. Een serie korte hoorspelen uit 1991. Eerder uitgezonden in het programma Het Nabije Westen. Op initiatief van Rick Saal en geregisseerd door Jet van Bokstel.